Serie hoorspelen naar de romancyclus Het geslacht Jarda van Teun de Vries. Regie, Ad Leupler. De beleidsdoen was in alle opzichten een succes, Jarda. Daarmee kunnen we u en ons wel geluk wensen. Wel, ik ben blij, herstel, dat de gang u bevalt. Toen wij u hier in Amsterdam neerzetten als onze topfiguur, hebben wij er geen ogenblik aan getwijfeld of u zou uw mannetje staan. De onderneming is uitgebreid, de winsten blijven stijgen. Groosartig. En nu nog. Deze nieuwe cacao- en chocoladefabriek in Rotterdam. Het idee kwam uit Zwitserland, herstel. Maar u, Erwiaarda, hebt het met Hollandse Oostouwer doorgezet. En u hebt een bijzondere eigenschap bewezen. U weet uw mensen te kiezen. Nee. Eerst kies ik ze uit. En dan zorg ik dat ik ze krijg. Een merkwaardige gave, ja. Hm. Als ik nog een bedenking had... Uh, zegt u het? Het is geen eindwand tegen u, R.W.A.D.A. U hebt het kapitaal gekregen. Royaal ja, ook. En uh, u blijft verder ageren. Maar het valt mij wel op dat de Nederlanders in hun beleggingen zo. ja. zo voorzichtig, zo conservatief zijn. Ja, angstvallig noem ik dat, angstvallig. Veel te bang dat ze zullen uitgeleiden. Uh, nood is een risico. Soms moet men iets riskeren. Ja, ja, ja. Ik denk er net zo over. Maar hier beleggen ze nog steeds het liefst in staatsobligaties. Ja. spoorwegfondsen, gemeenteledigen. Ik bedoel, eh, alles wat ze ongevaarlijk vinden. ah, sicherheidswaarden, hè. Ja. Wij blijven ons oriënteren op het grijpbaar. In dit verband, het wordt tijd een nieuwe fase in te luiden. Een bankdirecteur in onze leiding. En liefst geen kleintje. Ik heb de eerste stappen gedaan. Famous, hebben we, ja, en als we nou zo'n echte scherpe finansman in de top hebben... ...moeten we ook eens overwegen... ...of we niet iets kunnen beginnen in de koloniale sfeer. De Nederlanders hebben tenslotte een kostelijk eilandenrijk in de oost. Ja, yeah, uh, op dat punt, Hertzel, hoor ik misschien zelf tot de bedachtzamer. Nadat uw land de laatste opstandige delen van het koloniale gebied... ...aan de ketting gelegd heeft. Mm -hmm. Een oorlog die miljoenen heeft verslonden. Maar er komen miljoenen ja, wel, ja, Ja, dat is natuurlijk waar... En daarop verlekken dan zich hier in het land. Maar Alleen ik ben bang dat de enorme koloniale macht van een klein land als het onze... ...de grote buren de ook uitsteekt. Ja, ja. Toch stel ik mij voor, wie ja daar redeneert vanuit ons belang... ...dat het hebben van eigen plantages enorme voordelen zou kunnen opleveren. Nou, dat ben ik natuurlijk met u eens, maar... ...men kan die plantages ook vreedzaam beoveren. Zoals de Amerikanen dat doen met de Pacific... Hmm. Zonder leger, zonder vloot. Eenvoudig door de legioenen van een dollars. Ja, maar hetzelfde, de gulden en de Zwitserse frank zijn ook iets waard. <laughs> ja, zeer goed. Wij moeten het op onze volgende conferentie in Zurich nader met elkaar over hebben. Maar eerst, ja, daar gaan wij jubileren. Ach, valt er iets te vieren, hetzelfde? Twee dingen: de oprichting van onze nieuwe fabriek. Ja. En dan is het u blijkbaar ontgaan dat de zuivertrust in Nederland tien jaar bestaat. Ach, ja, ja. Tien jaar alweer. Ja, ja. Dat wordt een groot feestdiner. Dat wat men ereignis noemt. De hele directie, alle goede relaties, het hoofdpersoneel... en een flink aantal officiële personages niet te vergeten. Wat vindt u daarvan? Een feestdiner, daar kan niemand er iets tegen hebben, hè. Ik heb de voorbereidingen daarna getroffen. Wij doen dat in grote stijl, dat beloof ik u. De lakta is tenslotte geen creme laan. Oh, het zal niet nalaten indruk te maken. Antje, mag er met Gods voort? We kunnen niet als laatste op dat idee komen. Er is ik met mevrouw Japon dat niet wil. Wat nou Japon die niet wil? De nijzer heeft me gezegd dat alles in orde was. We kunnen niet goed met de sluiting overweg. Wat huh? ah, Wat is er nou precies aan de hand? We je er niet mee. Blijf buiten. <lacht> Meneer Viarda. Met de hoge zijde en de witte das. <lacht> U ziet eruit als een minister. Ja, ja, ja, ja. Lach op je zeurt, hè. Ik sta maar nog op de gang te voorbijten. En jullie knoeien hier met die Japon. Ga <lacht> weg! Ga Wel ja, werk jezelf met de zenuwen. Moet ik voor Meebius roepen? Die weet er vast raad op. De Meebius! Nee, niet dat mens! Ik wil dat mens niet in de slaapkamer. We kunnen het best zelf af zonder die ingebeelde dwarskijkers. Nou, laat mij dan eens even kijken. Hou oh, je handen thuis! Als je maar opschiet! Uh, Heb u geroepen, meneer de Niemand heeft u geroepen, niemand! Ja, mijn vrouw heeft strubbelingen met de nieuwe Japon. Oh, oh mag ik even? Misschien is het een kleinigheid. Ik sta maar, u staat. Oh, wat een onzin, mevrouw. Laat mij maar begaan. Ik heb het zo in orde. U hebt mevrouw toch gehoord? Ik laat u niet op mijn lijf! Ik ben al weg. Juffrouw Mebius, u blijft. Er moet iets gebeuren. Antje, de auto staat voeren. We kunnen toch niet langer wachten. Ik zei dat dat met zo'n tijden moest. Juffrouw Mebius, maak die japon vast. Antje! Oh maar mevrouw. Van mevrouw, voor Viarda. Antje. Je wil je innieven daar in je pot van honderd dalers? Voor mij pot. Oh, ga weg allemaal. Alleen oh, blijf thuis. Ik kan het van meer in het midden van de kom meer in het midden Weet jij waar ik veel voor voel, Antje? Om jou een pak slaag te geven. Oh, kom niet aan mevrouw. De slagen kan er ook nog bij. Hij heeft mijn levenslang al mishandeld. Nou, ik help haar wel in bed. Ga nu liever weg. Ik zal me voor mevrouw zorgen. Dat was het dus. Een streek komt niet naar dat diner te hoeven, hè? Een gemene komedie om een schantaal te zetten tegenover de heb nog de burgemeester van Amsterdam. Ik kan het niet, ik kan het niet, ik wil die weg. Oh, hier is het water voor mevrouw. Ik heb er flink wat valerianen in gedaan. Ik je nog mee, dus. En uw hoge zij is in de verdrukking geraakt, meneer Viarda. U staat er zelf bovenop. Mooie toestand hier in Rotterdam. Zijn we ons ermee overvallen, meneer Viarda? Zullen we gaan ik weet niet wat die arbeiders tegenwoordig bezint. Met stakingdreigingen omdat ze tien of elf uur per dag moeten werken. Ik heb lang en breed met ze gepraat, meneer Villarren. Wat willen jullie eigenlijk, heb ik gezegd? In de havens, daar werken ze vrij wat langer dan jullie. En vaak nog op zondag. Of de winkelmeisjes, die staan tot diep in de avonduren achter de toonbank. Jullie werken warm en met een dak boven je hoofd, heb ik gezegd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, meneer Zonderweg. Ja, ik neem graag aan dat u alle argumenten hebt gebruikt. Maar hebt u ook gedreigd met uitsluiting... De fabriek is nog jong, meneer Uijder. Waar haal ik zo gauw nieuw personeel van ah, maar Er is hier in Rotterdam toch zeker wel een ruime arbeidsreserve. Die is er wel. Maar voor ik de Nieuwe zo ver heb dat ze de machines kunnen bedienen. U hebt er geen idee van hoe hard sommigen zijn. Dit nee. is een smerige is meneer Zonneberg. Ja, ik, ik kan geen eenzijdige besluiten nemen. U weet zelf dat we in conflict zouden raken met andere ondernemingen. Als wij toegeven aan de arbeiders, dan komen ze ons aan boord met een boete die niet mals is. Ja. Zou van Houten ons geen personeel willen nemen? Hmm. Nou, een theorie zouden we dat natuurlijk kunnen vragen, maar... Ik heb geen zin verplichtingen te kregen, als concurrenten. Vooral niet omdat wij onze weg nog moeten banen. Ja, ik volg uw redenering. Ja, maar we zullen misschien wat gedwongen... Meneer Zonneberg, u bent een jonge ondernemende kracht... en u hebt de Guldenbloem tot nog toe met succes beheerd. Maar het gaat er ook om een bedrijf te leiden in benauwde dagen. We hebben die stakers een voorman. Het NAS staat achter uw actie. Een mannetje voor de levensmiddelenbedrijven heet uh, Kors Kropveld. Radraaien. Ik moet die kerel spreken, Zonderberg. Moet u proberen weer weer te krijgen? Nee, nee. Ik geloof dat ik hem moet overdonderen. Opzoeken in zijn eigen hol. Weet u wat dat bureau van dat NAS is? Ah, nou, bureau is een groot woord. Het zal wel een of inkruipsel zijn. Het ligt aan de binnenrotten. Hm. Wacht, hier. Hier is de plattegrond van Rotterdam, meneer Verjaarder. Ja. Ik wijs het u. Ja, oh, nee, nee. Ik vind het wel. Zal ik met u meegaan? Ja, nee, dank voor het aanbod. Ik ga alleen... En bovendien, ze kennen u. Ja. Het moet een verrassingsaanval worden. Is Kropveld hier? Kropveld? Die komt misschien over een kwartier of een half uur. Kan ik al wachten? Als je dat even over hebt, de trap op. Lampje zou hier geen overbodige wilde zijn. Ik kan je hand voor overzien. Er is nog een leuning? Is er dan het is het uh, al het minste. Is dit het kantoor van het NAS? Wie ben u? Ik moet Kropveld spreken. Je ziet er piek van uit, meneertje, of je zo van de beurs komt. Misschien. Of hebt je iets te maken met de Prinsen Marij? Nee, kun je niet thuisbrengen. Ah... Je hebt geluk, meneertje. Daar is Kors. Die fluit altijd het liedje als hij hier binnen loopt. Huh, niet bepaald een strijdlied. Maak je geen zorgen. Die kent hij ook. Morgen, Leen. Wat is dat? Bezoek? Je hebt niet eens een stoel aangeboden. Ik dacht zo. Hij ziet er solide uit. Hij kan wel op zijn eigen benen staan. Dat kan ik, ja. Dat hoeft niet. Alsjeblieft. Mijn naam is Kropveld. Mm. En mijn kameraad hier heet Pontanus. Net als ik bestuurder van het NAS... Mijn naam is, Wiarda? Wiyarda? u? Je wou toch niet zeggen, de grote Wiarda? Baas van de Gulden en Dito Dito bedrijven? Chef van de Zuiveltrust Laksa in Nederland. Wel wel, zo ziet dus een geheide was-echte kapitalist eruit. Bekijkt hm. u me dan maar op uw gemak? Hele eer voor ons. Jammer dat wij het hier niet zo luxueus hebben als u dat gewend bent. Eiken betimmeringen. Een leren clubvoertuig. Zelfs geen telefoon. Ik miste al iets. Ik neem aan dat u een balletje komt opgooien over die aangekondigde staking op uw cacaofabriek. Die mag niet doorgaan. Komt u maar met voorstellen. Ik kom pas ook te nemen, Meer niet. Het gaat om de werktijden. In de eerste plaats. Maar aan een staking zit altijd van alles vast. Een actie werkt als een zoeklicht. Als je met de arbeiders en arbeidsloss praat... ...praat je ook over lonen en de duurte en de huisuren en de woontoestanden zelf. Over de uitbuiting in zijn geheel. Daar komen de grote woorden weer. Loopt u dood eens door een arbeidersbuurt? U woont in Amsterdam, neem ik aan. Wandert u maar eens van de Looi naar de Willemstraat, maar dan binnen door. Geen behoefte aan. Te zien hoe de proletariërs leven, wonen, werken, dat is ook te veel gevergd van een kapitalistisch gemoed. Ik meng mijn privébestaan niet met dat van de arbeiders. Dat haat je de koekoek. U zult er helemaal te wennen, meneer Viardà, dat de arbeiders naast u bestaan. En tegen u. De arbeiders zijn nergens zonder ons. Vergis u niet. Arbeiders kunnen werken en produceren zonder kapitalisten. Vertel mij maar hoe. Dat is gauw gezegd. Als ze de fabrieken, mijnen en banken overnemen. In eigen beheer. U fantaseert weer van de rode helstaat. Ik spreek van de komende socialistische staat. Mijn goede vriend. Ik ben uw vriend niet, meneer Bejarda. Ik ben uw vijand. Niet van u persoonlijk, u interesseert me verder niet. Maar van uw soort. En mijn kameraden en ik blijven uw vijand tot we de macht ...van het kapitaal gebroken hebben. Dan kun je wachten tot in Zuttemus. Wij knokken, meneer Viarda. De proletariërs hebben niks te verliezen dan hun ketenen. Weet u wie dat gezegd heeft? Interesseert me niet. Ik kom hier niet voor een onzinnig debat. We spreken over vandaag? Dat willen wij ook. Werktijdverkorting in de guldenbloem. Onmogelijk. Dan extra toeslag voor overuren. Er is uitgemaakt dat een werkdag van acht uur... De grens betekent van het menswaardige de kinderen niet te vergeten. kinderen op de Guldenbloem groen. werkt een hele ploeg kinderen beneden de 15 jaar. En u weet dat dat bij de wet verboden dat is. Dat is toch niet de moeite waard. Lichtwerk, uh, uh, pakafdeling, niet de moeite hè? Dan wordt kinderarbeid bij u en bij anderen de inzet van onze volgende actie. Luister hier mannen. Wij hebben gemeenschappelijke belangen. Uh, de arbeiders werken en de fabriek draait. Meer is toch niet nodig. Hoe beter de fabriek draait, hoe meer de lonen stijgen. Als mijn personeel het werk wil neerleggen, stoot ik ze uit. Mijn concern kan die schade pas verdragen. Daarbij, dat dus niet. U hebt nog meer fabrieken, wat wil dat zeggen? Het zal geen lolletje voor u worden als wij solidariteitsstakingen op gang brengen. In alle fabrieken van uw trust, die wij maar kunnen bereiken. Macht tegen macht. Macht, wij zijn de macht, de ondernemers. Wij hebben fabrieken, mijnen, banken in de hand, die jullie zo graag zou willen greppen. De ruggengraat van de economie. Wij zijn de orde. Wij zijn de wet. En wij hebben de middelen om ze te beschermen. Nou, niet kwaad worden, meneer Viarda. Dat is geen bewijs van kracht. Wat willen jullie? De arbeiders kunnen sputteren. Maar ze zullen de nek moeten buigen. Denk aan 1903. Wij zijn de dwangwetten van 1903. Niet vergeten. 1903. Komt nooit terug. Dat zien vandaag zelfs brave burgers die destijds van woede gehuild hebben. Wat u ook doet meneer Viarda. U en uw klasse. Waar u uw voet ook zet. Het proletariaat is er ook. Wat jullie nou zo smalend het kapitalisme noemen. Dat is een vesting, Kropveld. Zwaar bemanten met dikke muren. Wij zijn het breekijzer. Dat de muren sloopt. Wij breken jullie. Het kan ook omgekeerd. Maar u wilt spreken over vandaag. Wij ook. U kent onze eis. U mag er 24 uur over nadenken. En als u uw poot stijf houdt, staat uw mooie nieuwe fabriek met die mooie naam stil, meneer Weyarda, onherroepelijk stil. De arbeiders zullen nog bij me komen bedelen om werk. Ik geef toe. De weg van de arbeidersklasse gaat door diepe dalen en nederlagen. Maar dat zal ze niet weerhouden zich te organiseren. Beter, talrijker. Robveld heeft het gezegd. Wij zullen er zijn waar u bent. Wij komen altijd terug, net als het gas, tot we alles overgroeien. Wij maaien jullie weg. Zo'n grote seis hebt u niet. Dit gesprek is toch onzinnig? Ik zet er een streep onder. Als je tot verstandige besluiten komt, dan kun je je melden bij meneer Zonneberg. Ons besluit staat vast. De beurt is aan u, meneer Wiarda. Die staking in de guldenbloem moet eindigen, meneer Zonderberg. Wat mij betreft, liever vandaag dan morgen, meneer Weijerder. De schoppers houden het uit, hè? Ze werden blijkbaar door een soortgenoten behoorlijk gesteund. Ja. Dat soort, dat eet een stuk brood minder per dag. Maar wij, wij verliezen duizenden gulders. Helaas, meneer Weijerder. Daarom ben ik ook bij u gekomen. Om over toegeven te praten. Ik voorzie nog geen einde. Dat is onbegrijpelijk, meneer Zonderberg. Zoiets ligt zwaar op de maag... Weet u wat die Kropveld, of was het die andere snuiter? Testes tegen zei Macht tegen macht. Het lijkt er beroerd veel op, meneer Jarder. Macht tegen macht, die verdomde waar behalen ze de brutaliteit vandaan. En hoe komt het nou, Zonneberg, dat wij zo slecht verdacht waren op deze klap? Misschien moeten we in de toekomst een scherpe oog op de zaak houden. Alle mogelijkheden voorzien. Weet u, Zonneberg, wat dat betekent? Hm? Dat die schavuiten ons in onze vrijheid beknotten. Misschien pakken we het ook niet juist op. Misschien moeten we anders met ze omspringen, met hun voormannen. Nee. Wie kerels als die kerels dat die kropveld hebben maar één ding in de kop. Ons te draaien. Ik heb mijn roer de laatste weken dus goed te luisteren gelegd. Het nas stakelt af, dat is een feit. Er komt een ander soort vakbonders op, die niet meer zo hard zwetsen over socialisme en met dreigen te werken. Lui met wie je aan één tafel kunt gaan zitten. Je bedoelt... ook een gedekte tafel? Waarschijnlijk. ...en met wie je een glas wijn of een borrel kunt drinken? Ze zullen het wel niet afslaan. En die begrip hebben voor het standpunt... ...van de ondernemer? Dat neem ik aan. Ha. Ja. <laughs> Zonneberg. <laughs> je bent mijn man. Je hebt me daar op een idee gebracht. <laughs> Mag tegen macht, hè? Ja. Mogelijk. Maar dan moeten wij in de eerste plaats onze methode veranderen... ...zodat wij met onderhandelaars te maken krijgen... ...die ons op de hoogte houden van wat er onder de arbeiders broeit... Want ik wil nooit meer voor voldoende feiten geplaatst worden als onderwerp. Dat zou een grote stap vooruit zijn, meneer Wejaarder. Ja, en dat brengt me gelijk op een andere gedachte. U ziet te goed het is dat we deze taak eens bepraten. Toen u hier binnen stapte, was ik niet bereid tot één concessie. Maar ik zie nou opeens, als we het van nu af aan anders willen aanleggen, dan moeten we schoon schip maken. U bedoelt eh, eerst een streep halen door deze staak? Precies. Ja... Ik geloof wel dat ik het bij de internationale bazen kan verantwoorden. Ja. Haha, <sweil> U gaat praten met die kerels van het NAS. Komt het een of ander vergelijk. U hebt me volmacht. Werktijdverkorting of opslag over de hele lidie. U bent slim genoeg om te zien wat ze het is te willen, hè? En dan nog wat. Werk die arbeiders onder de 15 zo zoekjes aan. De fabriekspoort uit, hè? Er zijn fabrieksmeiden genoeg te krijgen. Ik wil geen gedonden met die zogenaamde arbeidsinspectie. En de vergeldingsmaatregelen van andere ondernemers? Als ze horen dat wij water in de nou, weide... Ja, ik weet wel dat het een bedonderde zaak is. Maar die schade pas kan nooit zo groot zijn als ons dagelijks verlies. Wij moeten deze hindernis nemen, Zonneberg. Hoe eerder, hoe liever. U zou een goede diplomaat zijn, meneer Riade. Hm. Meneer Zonneberg. Ik ben een zakenman. Pak pas maar moeite mijn jas aan, een beetje kwiek. U ziet toch dat ik met een wasmand in mijn handen sta? Dan zeg je die wasmand meer? Altijd die zijn en sloomheid. Oh, nou, hier van Neviers, ben u ook. Goedemiddag. Middag, meneer Rijda. Eh, uh, iets bijzonders geweest? Niets, meneer Rijda. Waar wilt u, Boyle? Uh, in de tuinkamer, gaan, alsjeblieft. Ik breng u de krant ja. en de rest. Wat voel je dat voor een idioot getinkel van huis? Dat moet u toch eerder gehoord hebben? Het is wiegman. Niks heb ik gehoord. Wat, wat, wat dient dat nou mij voor? Het is zo'n tokkelding. Hij kan er hele tijd op spelen. Alles wat je hem voorzingt. En ik geloof dat hij zelf ook nog liedjes verzint. Tokkelding ook dat nog? Antje? Mevrouw is in de keuken. Hm. Uh, Antje? Dat is even je Liesman nou een gekkigheid in zijn handen gegeven? Ha over wat voor gekkigheid heb je het? Nou, Wiegman zit bovenop een of de lawaai ding te spelen. Ik wil geen gerikken, ik heb mijn huis als ik kantoor kom. Oh, dat beetje kindermuziek, heb je daar ook al last van? Was dat jouw idee? We waren met de kinderen in een speelgoedwinkel, Gerbrig en ik. En zodra Wiegman dat muziekding gezien had. ja, silofoon heet het, geloof ik. was hij er meteen gek op. Maar het kan me niet schelen hoe dat ding heet of wat het is. Ik wil een rustig huis. Waarom geef je die jongen in godsnaam geen bouwdoos of een trein? Adser heeft een bouwdoos gekozen en Wiegman wou alleen dit. Oh, je krijgt de zenuwen van dat gerammel. Jij krijgt de zenuwen van alles wat hier in huis Gaan gebeurt. Maar dat kind van vanbiedig, Gelbrecht. Laat Wiegman op slag ophouden. Maar meneer Riada, het is toch een onschuldig vermaat. Heb je me niet gehoord? Allee, allee, allee. Laat Wiegman spelen, zeg ik je. Niet als ik thuis ben. Oh, je bent een spelbederver. Je bederft zelfs het plezier van het kind. Gelbrecht, zie dat. Ah, wat een nummer. De krant en de karaf wachten op u in de tuinkamer, meneer Bejaarder. Dank u, meneer Bejaarder. God dank. Eindelijk vrede in huis. Waarom kan jij wel vriendelijk zijn tegen dat vreemde mens? Waarom ben je als een hond voor je vrouw en kinderen? Een hond? Nou, dat hoor ik voor het eerst. Verleden je nee, ben ik nog met zijn is geweest. Nou, dat ze er wel tien keer om gevraagd hadden. Heb ik dan geen recht op een uurtje rust in mijn eigen huis? Als je weer ruzie zoekt, dan ga ik... Verdwijn jij maar naar je tuinkamer. Je krant je karaf wachten op je. Bedankt voor je toestemming. Als ik praat, hmm. praat maar. Hmm. Zit je iets dwars, gedonder met je vrouw? Nou, niet meer dan anders hoor. Oh. Ik, ik dacht dat grote, dure man als jij geen kopzorgen had. Ik wou dat ik de zorgen had van een klein, goedkoop mannetje. Ja, ja, en ja. waar bleef ik dan? Huh? Zou jij met trouw blijven, Klaas, als ik cent meer bezat? Hè? Je maakt me bang. Je wilt er niet zeggen... Helemaal ja, nee, ja. Natuurlijk, niks aan de hand, zeg. Oh. Nee, nee. De auto blijft rijden. En je nieuwe Parijse laagjes en kantenbroekjes zijn gegarandeerd. <laughs> ja. Kom dicht bij me toe. Uh. Je weet hoe ga ik bij je licht. Uh. Jij ja, ja, bent er, je blijft mijn medicijn. Meen je het? Ja. Oh, vertel me nog eens meer. Ja? Soms dan denk ik... Ik steek een half miljoen van de trust in mijn zak. En ik ga bij klaarzientje naar verre landen. Mm. Rust. Plezier. Zonneschijn. Oh ja, en altijd samen ja. uit. Waarom doe je het niet? Hm? <laughs> hmm. Omdat de politie ons binnen een week met de knallen zou hebben. Oh. Wat kijk je nou vreemd, zeg? Fantaseren erover heeft er ook iets, iets, iets lolligs. Ja. Het is voor het eerst dat je zoiets fantaseert. Het is ook voor het eerst dat de boel me nu maar dan compleet staat. Vroeger, ja, vroeger had ik plezier, in moeilijkheden, begrijp je wat. Dan was er iets dat ik met al mijn energie te lijf moest. Dan was er geen muur te hoog of geen gracht te diep. Is het dan niet meer zo? Ik zou ja. zo graag eens willen weten wat dat eigenlijk is. Zorgeloosheid. Dan zou ik mijn krachten willen sparen voor iets... iets heel bijzonders. Niet elke dag dat kleingeestige tonden met kleingeestige mannetjes. Klaas. Kwaasje. Word ik nou oud? Ah, schat. Jij <haken> oud. Mannetjes pitten. Hassel, <haken> Thomas. Zelfs hier moet ik dat uh. gebeld nog horen. Ik heb bijna de spijt dat ik jou zo'n ding zegtje gegeven heb. Uh, moet ik aannemen? In godsnaam. Au. Oh. Kampagne hier. Uh, wie, wie wil u hebben? Uh, meneer zijn Zij begint. ik ben er niet. Uh, uh, meneer Wiarda is er niet. Hij zegt dat het dringend is. Wie heeft. is het dan, goddomme? Uh, en met, met wie spreek ik eigenlijk? Zijn naam is Otterdijk, zegt hij. Dat is het wel, zei hij. Otterdijk? Ja, kom. zullen het dan voor de duivel aan de hand zijn. Ik had je streng verboden om hierop te bellen. Alleen een uiterste noodzaak heb ik je gezegd. Ja? Wat? Een broer? Wanneer hebben ze gebeld? En waar vandaan? Nee. Nee, wat dat heet het. Dat is wel goed. Bek dicht, hè? Kom op slag. De wagen, nee, ik neem... maar de taxi. Oh, de genadige God. Je... Je bidt toch niet? Ik heb meer zin om te vloeken. Wat is er met je broer? Hebben ze hem weer naar... Naar een ziekenhuis gebracht? Ja. Naar het ziekenhuis. In Wiesbaden, als je... Je weet waar dat ligt. Hij. Hij, hij leeft niet meer. Dood. Oh. Ze hebben hem opgehaald. Met het water. Hoe kon het gebeuren, heren? Hoe kon het? Hij was al tijdens zichzelf niet. Uit zijn evenwicht. Om niet te zeggen ziek. Mijn arme jongen. Waarom kwam je niet hier bij je moeder? Waarom heb je je nooit meer laten zien? Ik heb al gezegd, Hij was ten einde raad. Hij was zielziek, zoals die Duitse dokter tegen me zei. En dat was voor mij geen nieuws. Ten einde, Raad? En jij wist... Nou, ik heb het u nooit willen vertellen. Ik heb zelfs Antje, heb ik het niet rond gezegd. Hij is drie, viermaal maal verpleegd. En ik heb elke keer volgehouden dat hij net het gewoon ziekenhuis lag. Ons had je het kunnen zeggen, je vader en mij. Nee, men, nee, nee. Het had echt geen zin om het verdriet nog groter te maken. Trouwens, ik zelf had het in het begin nog niet door. Ik begreep pas met de tijd hoe het er bij daarvoor stond. Mijn kind... God heeft het zo gewild. Ik buig me voor Gods wil. Er... had met zijn geloof verloren. Zo moet hij dat niet zien. Hij, hij was zichzelf niet meer. Hij, hij was een hoofd was kwijt. Mijn zoon... die ik op de kansel heb zien staan... ...wie ik een liefderijke god heb horen verkondigen. Hoe is hij omgekomen, hè? He? Het was in Biesbaden. U weet toch dat hij de laatste jaren leefde als een... ...opgejaagd stuk wild. Hij trok van plaats naar plaats. Hij heeft hier wel dronken... ...in de grote vijver van het Koerhuis... De tijd was er aan het drijven. En uh, uh, uh, het. kan geen ongeluk zijn. Mijn gedachten daarover heb ik u gezegd. Hm. Heb je me een goed graf gegeven? de ginder in Duitsland. We moeten kijken voor buitenlanders. In alle stilte is het gebeurd. Alleen de dokter en ik zelf waren erbij. Zelfs een graf zal ik niet zien. Om te denken dat. dat er geen god of goed mens bij hem was voor die jongen kwam. Niemand. Dat hebben ze altijd alleen. als hij die ziekelijke reisdus kreeg. opgejaagd. Het enige wat hem blijkbaar afleidde. waren speelbanken. Speelbanken? Rutmer? Had hij had hij, daar, had hij. had hij daar het geld voor? Heb jij hem dat geleend? Hij. hij had geld. Ik beheerde zijn erfdeel na de dood van Huid. Ja. Voor één ding dank ik God. Dat je vader niet meer leeft. Zou hem gebroken hebben. Hij maakte zich toch al zoveel zorgen over Rutme. Ik weet het, man. Ik geloof dat alles... Uh, beter is zo. Ik heb Rutmes papier opgeruimd. Niet zo'n belang. Uh, rekeningen, reisbiljetten. Ik heb de boel verbrand. Maar hier... Dit groene boekje het was erbij. Een soort uh, dagboekje, dat geef ik aan u. Dagboekje? Ja, nou, ik heb erin gebladerd. Het begint hier. Als je het nazi in tijd. Maar de laatste jaren staan er niet in. Het houdt op bij de geboorte van zijn dochter. Ik zal dan tenminste nog iets van hem weten. Hoe gaat het zijn kindje? Goed. U weet toch dat ze wat groter mocht bij dat moest gewoon zuster Karl dan? Ja. Ze is verzorgd. Misschien troost u dat. Ik heb haar nooit gezien. Dan wilt u dat ik de pleeghouders vraag of ze eens hier komen met de kleine... Oh, nee, nee, nee, nee, meisje zou niet weten wie ik was of wat ze aan had. En ik zou me volslagen onwennig voelen. Tegenover dat deftige volk. Deftig volks, ja. Ik heb al lang geleerd door al die dingen heen te kijken. Hoe staat het met jouw kinderen? Met Antje? Jongens zijn gezond. Kunnen mee op school. Zijn geen uitblinkers weliswaar. En voor u is het geen nieuws dat Antje het maar niet kan vinden in Amsterdam. Ja, zei je niet... Maar je hoeft me niet meer te vertellen. En u? Bent u eraan gewend in het dorp te wonen? No. Het begint te wennen. <laughs> er is afleiding tussen de mensen. Maar ik heb de oude boerderij eerst heel erg gemist. Ach, ik ben er geboren. Ik heb er een kleine veertig jaar met je vader gewoond. Jullie zijn erop gegroeid. Ik ben nu nog een afwekkende school over de verkoop van ook de boerderij? Later, later, later. Goed. Het lijkt me niemand met je kan praten zonder dat er geld en goed bij te pas komt. Hm. Ja, misschien dat u wel gelijk uh, wilt u uh, dat ik nog blijf, na nou vandaag? Kun je dat? Nou, natuurlijk. De zaken draaien door. Ik heb oh. mannetjes naar wie ik iets kan overlaten. Weet u me, wat ik zou willen? Ik zou nog één keer langs de oude zandpaden willen wandelen. Dat ben ik in geen jaren geweest. Waar je gelopen hebt met hem. Begrijp het. Maar... Ik zou graag zien dat je eerst naar het graf van je vader gaat. Vanmiddag als het stil is in het dorp. Dat was ik al van plan. En nog iets zeggen. Ik heb wel gelezen dat stadslui bloemen leggen op de graven van hun familieleden. Wij boerenmensen kennen zulke gewoonten niet. Maar aan de rand van het kerkhof staat een vlierboom. Ik zie hem zo voor me. Ik denk dat hij nog bloeit. Beloof me dat je een tak afplukt en op het graf van Challing legt. Ja, me. Ik doe wat u wilt. Het geleidt het weg, het oude land. Het geleidt weg van mij. Het draait me de rug toe met al die schijnbare vrede, die stille kanalen, de koeien met hun pooten in de avonddauw. Zelfs de grote boerderijen ver en dichtbij lijken mij je rug toe te keren. Ze kennen me niet, ook al was ik hier thuis, meer thuis dan waar ook grijs naar een vreemde stad, naar onbekende, naar vijandige dingen. Ik ken mezelf niet. Ze zijn niet eerder bij me opgekomen, zulke gedachten. Tegen wie zou ook ze moeten zeggen. Glazina. Voor haar is het leven één modewinkel, één kermis. Als ik aan dat denk, voel ik alleen warme, willige moeheid. En ze kan me niet meer sussen. Ik ben een lijfelijk onrust geworden... sinds die jongen zichzelf tekort gedaan heeft. Rut, maar, jongen. Waarom kon ik aan je dood toch niks aan helpen? Waar moet ik het zoeken? Praten met Mem over vroeger? Of rijt over buren? over toestanden? En terugkijken dat... mij alleen maar bedrukt? Ik kan toch niet tegen Mem zeggen... dat ik aan begin te twijfelen... of dat Ralf van Vartuin mij werkelijk de grote prijzen heeft toegesteld... Godverdom de eigenzinnigheid van die arbeiders. Het proletariaat. Wie heeft die rotnaam bedacht die mij in de oren klinkt alsof ze me dan in Die rekels daar in Rotterdam daar hebben mij door de tijd voorgefazeld. Waar jij bent, daar zijn wij van ouwe van ook. We hebben gelijk gekregen, die schooiers. Ze gaan niet meer weg. Ook al gooi ik het van tijd tot tijd, we zijn op een akkoordje. Ik zit aan ze vastgeklonken door het eind van mijn daken. Het vergif zit in alle dingen. Dan mijn huwelijk. Antje. Zo onmogelijk dat ik niet eens weet of ik er haat of alleen maar een ergelijk met te heb. Gerberig die voor mijn ogen een bitse oude zien worden. En wie niet. Ik kon hem toch niet vertellen... hoe die jongen mij bijna dagelijks... aan mijn hoofd zeurt of ik een piano voor hem kopen wil. En hoe Antje hem daarbij nog een beetje helpt. Piano, God godbetert, in mijn huis. Muzieklessen. Omdat hij me jaren heeft geplaagd. Eerst bij de telefoon, toen bij die trompet. Waar in godsnaam komt die muziek vandaan? Wat het ik ermee? Je ligt bij een vrouw. Je verwekt in het donker iets bij haar dat wordt geboren... En als het opgroeid blijkt het helden aan duivel vol te zitten met muziek. Vragen, vragen. En niemand geeft me antwoord. Nee, nee ik wil niet meer denken. Ik kom maar niet uit Daar maar in die zonsondergang daarboven, die eruit ziet op alles in staat En naar Atlanta beneden, dat wegzakt in de schermen. Een onherkenbare wereld, waarin ik het spoor bijster ben. Alsof de natuur zelf mij waarschuwt. Voor wat? Voor wie? weer een goed half jaar, herbejaardag. Ja, ik heb genoten van uw daarlegel. Glashelder en afdoende. Ik uh, laat de chef van Kouten natuurlijk de cijfers in extensie opzenden. Ja. Uw cijfers zijn steeds een vergnügen voor ons. Ze vormen een van de eerlijke stukken van ons archief. <laughs> <Ja>. <laughs> maar apropos... Uh, wat zou u vinden van een comfortabel verblijf in onze countryen, Zo in de na-zomer, bijvoorbeeld. Als de toeristenstroom wat is afgezakt. Wij zouden u graag inviteren. Natuurlijk met vrouw en kinderen. Oh, u biedt mij een vakantie aan. Een maand in het Engadin of de Tessin of, of uh, waar u maar wilt. Zonneschijn, bergen, stilte. Een villa met personeel? U hebt dat genoegen verdiend. U bent enorm vriendelijk, hertsel, maar... Ja, een hele maand uit de zaken. Ach, kom, herbejaar. Ik heb gehoord dat u zelden of nooit vakantie neemt, maar dat is niet richtig. Ik zal u eerlijk zeggen wat ik ervan vind, hertsel. Uw uitnodiging is voor mij natuurlijk een eer en een groot plezier. Maar een man als ik krijgt de kouder als hij vier weken zonder bezigheden moet doorbrengen... Hm. En, en de afwisseling en de herholing die elk mens nodig heeft. Oh, waar houdt u die dan vandaan? Men kan toch ook ontspanning vinden in zijn werk. En de knedige vrouw en de boven zijn het daarmee eens? Ik stuur mijn vrouw en de beide jongens nu wel aan de week naar antwoord. Denkt u eens over mijn invitatie, heer ja, Ze blijft van kracht waar en meneer u maar wilt. Maar... ik zal er niet te lang mee wachten... De hemel is nog helder. Ik, eh, ik kan u niet helemaal volgen. Ik spreek over de internationale toestand, herwijada. Oh, de Balkanoorlogen. Ook die. Een situatie waarbij onze bedachtzame Zwitserse waarnemers het hoofd schudden. Ja, maar u zegt dat er na die twee oorlogen alweer iets broeit? Mm. Er is onweer in de lucht. Dat ik dacht nog zo dat er in Europa een grote opluchting was, omdat de... De Balkanvolken, de Turken, hadden teruggedrongen. Vrede, voor lange jaren. Maar laat u niet door de schijn bedriegen, herbejada. De Turken zijn weliswaar teruggedrongen. Maar wat te zeggen als de overwinnaars ruzie krijgen om de buit? Als bijvoorbeeld de Grieken en de Roemenen, en hoe ze verder mogen de Bulgaren te lijf gaan, om een ellendig stukje land. Nogal wel geluk, Ja. Ik ben nooit een liefhebber geweest van militair geweld. Ik herinner het mij, u werd het bij Samen veroveringen laten. Ach, men kan ook met tegenstanders onderhandelen, een beetje chanteren als dat moet. Men kan mensen en dingen kopen. Er zijn supermogendheden en coalities die dat even anders zien, Ze zouden de kleintjes zoals wij het liefst opslokken, en daarna elkaar zodat er maar één overblijft, die dan de rest kan dicteren, wat ze al of niet mogen maken en verhandelen. Hoort u ook al bij de onheilsprofeten? Nee, nee, nee, ik ben waarzager nog sterngoeger. maar ik voorzie wel gevaar. U komt toch zelf van tijd tot tijd in Duitsland? Is het u dan nooit opgevallen, hoe men daar de man in uniform vereert... Zoals de Afrikaanse negers het hun tovenaars doen? Nou, ze zijn verzot op uniformen, op helmen en sabels, dat is waar. Verzot? Ze maken er een religie van. Parades, manoeuvres. Waardoor doet u nou spelen op pleinen en in parken? Militaire marsen. En wie op straat of in café een opmerking maakt tegen een officier, kan een oorverg krijgen. Maar u zegt zelf, en zit terecht, dat er nog meer van die grote staan te dringen. Helaas, ja... Er worden bondgenootschappen gesmeed, en zijn geheime afspraken. en er is een bewapening gaande, waarbij dat paffen op de Balkan maar een jongensoorlogje is. De Duitsers drijven het, alleen uiterlijk, ook op de spits, die kunnen de schatrijke Engelsen en hun imperium wel weten. Ik zeg u, herwijala, ze wachten maar op een gelegenheid om elkaar naar de strot te vliegen. Nou ziet u dat nou niet te somber in. Ik hoop het, herwijala, ik hoop het, van harte. Misschien zijn wij mensen uit kleine landen ook wel extra bang voor die gepanzerde machten om ons heen. Ja, gepanzerde machten? Zouden we niet liever van het onderwerp veranderen? Ja, bieten, herwijder. Ja, ja, ja dus ja, zou ik u van mijn kant willen uitnodigen voor onze gebruikelijke vriendenlunch. De chef is ook een macht, was? En hem onderwerp ik mij met het allergrootste genoegen. Ja. In onze beroemde wintertuin? Hollendische viesgericht, franschischer wijn, hmm. altijd, herwijder daar. U weet, ik ben entschukt van de wintertuin. Mm -hmm. <laughs> Zelfs nog geen stille avond thuis wordt me gegund. Wie is die meneer? Dat heb ik je meer dan eens gezegd, Julius Wolf, de muziekleraar van Wiegland. Muziekleraar? Wel verdomd zit dat zo. moet ik hem in de hal laten staan. Dit is een afspraak, hè? Ik weet niet waar je het over hebt. Dan hou je niet van de dom, alsjeblieft. Ga maar, laat die meneer Wolf in de salon. Hij zal zich plezierig voelen bij de piano. En met jou praat ik straks, hè. Jij hebt die man op het lijf gehitst. Wat voor woorden jij gebruikt? En je hoeft tegen mij de toon niet aan te slaan van de grote kantoorbaas. Ik ben jouw jongste bediende niet. Jullie spannen tegen me samen. Jij verbiedt Wiegman het spelen, omdat Adze zogenaamd zijn huiswerk niet later, kan later, maken. Later, later, later. We eerst even met die mannen handelen. Meneer Julius Wolf. Een genoegen, meneer Riada. Ik ken de ouders van mijn leerlingen graag persoonlijk. U ziet hem maar voor u. Gaat u zitten. Dank u. O, ik weet dat er u komt. Ik kan niet meteen wel zeggen dat het geen zin heeft. Het is een beetje abrupt, begin voor een gesprek, meneer Viarder. Ik moet abrupt zijn. Ik begrijp dat mevrouw het voor de jongen heeft opgenomen... en toen u is gekomen om zich te beklagen. Ik kom inderdaad als advocaat van Wiegman. <laughs> advocaat voor een jongen van dertien. Waarom niet? Maar de toedracht van zaken is anders dan u denkt. Mevrouw Wiejaer, hij is er niet aan te pas gekomen. De enige die zich komen beklagen is Wiegman zelf. Dus geen complot? Geen complot. De wanhoop van de jongen is op zichzelf al erg genoeg. Wanhoop? Omdat ik de piano sluit en de sleutel op ergen. En Wiegman verbiedt op een andere tijd te spelen dan woensdag en zaterdagmiddag. Is het huiswerk van een andere zoon zo belangrijk? Hij is nog maar een jaar of tien. Hij beklaagt zich over het lawaai in huis. Zoals u. U schijnt niet te weten dat voor een jongen als Wiegman muziek nodig is dan de dagelijkse brood. Oh, alsof muziek te wereld laat draaien. Ja, voor sommigen. En u schijnt niet te weten, ik neem het u niet kwalijk ook, dat de jongen tot de weinige hoogbegaafden behoort. Ik neem dat voor kennisgeving aan. Maar ik heb Wiegman, en mijn zoon Adsen trouwens ook, voorbestemd tot een loopbaan in de zakenwereld. Mm. Weet u nu dat uw kinderen het in zaken zo ver zullen brengen als u? Er wordt in mijn familie geen muziek gemaakt, en in die van mijn vrouw ook niet. Dat is jammer, meneer Liarda. Maar de stroom komt toch ergens vandaan. Het is niet ondergronds gebleven, zoals u gemerkt hebt. Ik heb geen behoefte aan een muzikant in dit gezin. In het gezin waaruit ik kom, waren ook geen muzikanten, meneer Liarda. Ik ben opgegroeid in de Weesbosstraat... Het winkeltje van mijn ouders heette De Vierjarige Tijden. Ze verkochten wat de seizoenen zo opleefde. Haar, bijen, asperges, sinaasappels, Kon ach. U kent die kleine Joodse sappelaars wel. Ik ken ze zeker, ja. Maar toen Julius Wolf in dat gezin muzikale aanleg toonde, als enige van vier kinderen, is er gesappeld voor meer dan het dagelijks brood. Mijn ouders hebben bij al hun armoe gezorgd dat ik muziek kon studeren. Hm. Ik zie het verband niet. Zij begrepen dat men de talenten van een kind moet aanmoedigen. Niet versmoren. Ik ben een man van de praktijk, meneer Wolf. Ik wil ook dat Wiegman dat zoekt in de praktijk. Wat hij nou in zijn vrije tijd doet, later bedoel ik, dat moet hij zelf weten. U maakt geen verschil tussen roeping en liefhebberij. Muziek is liefhebberij. Voor duizenden mensen de adem van het leven. Zulke woorden zeggen maar niks. Meneer ja, Riade, laat ik al praktisch werden. Ik moet u niet alleen verzoeken om Wiegman het gebruik van die piano daar terug te geven. Er is meer. Ik kan hem nog wel een paar jaar les geven, maar dan moet hij bij grotere meesters studeren. Een conservatorium. hier of in het buitenland. Hm, u hebt het al uitgestippeld, hè? Meneer Wiarda, ik heb zo eens in een aantal jaren een leerling, een jongen of een meisje, van Wiegmans begaafdheid. Ik kan niet verdragen dat ze ondergaan in de zee van alle En als ik het eenvoudig nonsens noem, wat het ook is, en mij wil doorzetten. Dan zijn de gevolgen voor u. Wiegman is een stille. Ingekeerde jongen. Maar wat er voor verminkte mensen uit hem zal groeien. Als u hem de voet dwars zet... Ik heb plannen met hem. Mijn eigen plannen. Het leven en de natuur verdelen hun krachten niet volgens plan, meneer Viarda. Er gebeurt in de verborgenheid in ons en om ons. Meer dan men op een rekenmachine kan nacijferen. Het moet mij van het hart dat u niet vrij bent van bemoeizucht, meneer Wolf. Ik weet het. Ik heb het u meteen al verteld. Ik kom hier als advocaat van Liegman. Ik bepleit voor hem onbegrensde bewegingsvrijheid in de muziek, ook als u hem niet meer zou kunnen volgen. Ik kan hem nu al niet meer volgen, maar ik wil dat ook niet. Er zijn dingen die we niet meer hoeven te willen, die al voor ons beslist zijn, meneer Yarda. U ontneemt mij het vaderrecht. <laughs> vaderrecht? En het recht van uw zoon zelf, om een mens te zijn volgens eigen aard... Om de aandacht waar te maken die in hem geplant is. Ik heb niet om die aandacht gevraagd. Nee, die dingen wordt niemand van ons gevraagd. Ze groeien in ons. Ze zijn er op een goede dag. En ze worden macht. Groot God. Die hitte. en je trap lijkt wel twee keer zo hoog. Nou, geef me gauw ja. je jas hier, hè. Ja. Zo. Hé, dus. hey, kijk ja. eens wat ik gekocht heb. Wat is dat? Een emmer om er ijzing te bewaren. Ik heb er bier in voor je. Bier is kind, ik ben verslacht. <laughs> zeg, ja. ben je niet met de auto gekomen? Nee, ik moest, uh, ik moest lopen, ik moest nadenken. Dat is een heel toestand. Ja. Ja. Zo. Oh. Hier. Dat Ach, ja. dat zou je goed doen. Ja, waarom loop je nou weg? Ja, ik hou de strijd het bed. Nou, laat me liggen, ik ga je in de bed. Dat kan ik niet, nu, op dit moment. Ik dacht altijd dat het je combineerde Je zei vroeger dat je medicijn was. Ja, vroeger is nou niet, hè? Wat, wat, wat heb je daar dan rots staan in de hoek staan? Oh ja, ik heb nog iets gekocht. Een grammofoon. Hoe je die horen? Net of hij van goud is, hè? Grammofoon, ben je nou niet goed, snik. Zeg, zal ik een plaat voor je opzetten? Hier, um, de dollarprinses. Of, of deze wals van Strauss, een dorps... Doof... Klazina doet toch die rommel weg op je traps aan de gruzelementen. Jij koopt maar. Nog was zo'n hebelmarsine. De wereld staat in brand. Ja, ik kan toch niet helpen dat ze daar in Polen zo'n hoge mieter schieten. O, oh, achterlijk vrouwspersoon. Dat was de troonopvolger van Oostenrijk. Die hebben ze om zeep geholpen in, in Servië. Dan heeft Oostenrijk en Servië de oorlog verklaard. En dan springen ze er met alle macht in. Duitsland naast Oostenrijk, Rusland naast Servië. En vandaag op morgen slaan de Fransen naar Engelsen toe. Een uh, uh, wereldoorlog. Ja, hoe kan ik dat nou allemaal uit elkaar houden? Ik, ik dacht dat het heel ver weg was. Ver weg, God, sta maar bij. Niks is vandaag meer ver weg. Alles is, is verstrengeld, alles zit aan elkaar vast. Of is je ook niet dat Duitsland vlak naast de deur ligt? Ja, je doet net of die oorlog mijn schuld is. Jank niet zo stom. Wij zitten met een ramp en jij, je maakt je druk om ijstemmertjes in. En walsen van Strauss. De domste straat heeft wel in de gaten dat de boel of vringen staat. Maar jij, jij zit in de lunchroom in plaats van met de mensen te praten. Je lepelt advocaat. Je vreet je vol met taartjes. Je wordt trouwens met de week dikker. Ja, houdt niet meer van me. Moeten oh. we daarover wegvechten in deze noodtoestand? Ik zal wel minder snoepen, als u dat wil. Wat, wat is dat voor de donder? Dat was een vent met kranten. Dat hoor ik ook. Wat roept hij? Wat roept hij nou? God, hier dus ook. Mobilisatie. Wat is er nou precies gaande, heren? Wat betekent dat, mobilisatie? Vraag nou niks. Later, later. Ha, haal die krant van me op. Haal die krant op. Was, wat, wat, wat, wat zijn dat te trompelen hè? Je maakt me zenuwachtig. Hier is geld. God, maar hier. Schiet op. Haal die kant op. Stunt oorraus, hè. Daar is het dus. Het is ons genaderd. We zitten erin. We zitten er middenin, zoals het zelf heeft voorspeld. We slepen ons gewoon mee. Die godvergeten schoppenjakken die ons niet vragen of wat of wij willen... Die ons maar blindweg in de verdommenis trappen. Wat gaat er dan nou gebeuren met de trust? Ze blazen ons op, zonder dat wij het kunnen verhinderen. God, wat een maatschappij waarin je zelf niet meer kunt kiezen, waarin alles aan je reep ontsnapt. Blinde machten. Ja, het was Rutmer die dat gezegd heeft in dat tijd. En hij had gelijk, zo krankzinnig als hij was. Wij worden geregeerd. De blinde machten. Man, Ophouden met spelen. Je vader is thuis. Nou, je mond, Antje. Ga zij. Je slaat hem niet. Je bent in een dribbel. Ga er niets van. Ga opzij. Waarom speel jij niet verder? Mag ik toch niet als u thuis bent? Speel door. Maar u houdt niet van muziek. Ik weet niet of ik ervan houd. Ik weet niet wat dat is. Muziek. Ik begrijp niet waarom mensen muziek maken. Zelfs nu nog. Maar ik zou het willen weten. Ik wil zien hoe je speelt. Speel voor me. Moet dat nou eens? Hoor je niet wat ik zeg? Speel, godverdomme! Speel voor me, Wiegman. Ik meen het. Dit was het zestiende en laatste deel van Stiefmoeder Aarde, een hoorspelserie van Teun de Vries. Herr en zijn vrouw Antje werden gespeeld door Jan Borkus en Irene Poerter. Wiegman, hun zoontje, door Gerry Mantel. Reinauw was Trudy Liboussan, Gelbrich, Tine Medema en Juffrouw Mebius, Fee Sierone. Klazina Compagne werd gespeeld door Paula Major, Zonneberg door Willy Ruijs. Kors Kropveld en Lynn Pontanus waren Frans Sobers en haar Oerizant. Julius Wolf werd gespeeld door Paul Deen en Herr Ulrich Zell door Piet Ekel. De muziek voor deze hoorspelserie werd gecomponeerd door Alfred Salten en uitgevoerd door het Promenadeorkest. De regie had Ad Leuple.